2 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Het is opnieuw erg druk op de Franse snelwegen richting de Middellandse Zee. Volgens de ANWB stond er in de voormiddag ten zuiden van Lyon... een file van 90 kilometer. In noordelijke richting stond het de hoogte van Orange... een file van 40 kilometer. In heel Frankrijk werd een totaal aantal files van 616 kilometer gemeld. In Nederland was het vooral vanochtend erg druk op veel wegen naar de stranden. In Zeeland staan nog steeds enkele files.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 China en Rusland hebben een positief gereageerd op de benoeming van de 78-jarige Algerijn Brahimi als nieuwe internationale gezant voor Syrië. Volgens het Franse persbureau AFP staat in een verklaring dat China Brahimi zal steunen en met hem zal samenwerken. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gaat ervan uit dat hij zal voortborduren op het vredesplan van zijn voorganger, Kofi Annan, en dat hij contacten blijft onderhouden met alle partijen in Syrië. China en Rusland zijn bondgenoten van Syrië en hebben zich in de VN-veiligheidsraad een aantal keer gekeerd tegen sancties tegen Syrië. Andere leden van de raad die willen harder ingrijpen. Dan het weer, overal dus zonnig en erg warm. In de kustgebieden blijft de temperatuur net onder de 30 graden. In de rest van het land komt de temperatuur erboven. En op sommige plaatsen zelfs 34 graden. En ook morgen wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. Plus Magazine, het grootste maandblad van Nederland.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan vier files, vooral door strandverkeer richting de Zeeuwse kust. A2 Dembels richting Maastricht, tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogte, drie kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom, tussen de Belgische grens en het knooppunt Marquisaten 3. Strandfiles, die staan er op de A58, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Knoop en Markizaat en Rilland 5 kilometer. En op de N57 Rotterdam richting Ouddorp. Tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis 3 kilometer. Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Maanden weg geweest. En weer helemaal terug. Welkom bij de Tross Show, Het wekelijkse autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven naast me. Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Carol's Magazine. Ja, we hebben elkaar natuurlijk wel tijdens de Radio 1 Sportzomer gesproken, Carlo. Maar nu weer lekker een half uur. Ja. En iedereen staat fijn in de file naar het strand. Dus lekker. Je geniet even van je eigen nou, ik heb, auto. Ik, ik, ik moet zeggen, ik heb wel medelijden met de mensen die nu in de file staan. hoor, Want het is wel een partij warm. Ja, als je geen ergo hebt, dan is het uh, niet leuk. Nee. Maar dus... Iedereen sterkte. We gaan, er, ja. we gaan er geen grapjes over maken. Sterk. Maar we hebben een hele hoop nieuws. En we hebben een gast. En dat is niemand minder dan Joop Donkervoort Van het gelijknamige. Uh, Sportauto-merk. Moet ik zeggen. Dag Joop. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag ja. heren. Fijn dat je bent, er is een hele hoop nieuws. Er, komt een, er is een D8-GTO, dat hebben we al een tijd geleden verteld. Maar straks komen we even met de productie, uh, met aantallen verkocht. Wat dat ding allemaal kan, gaan we uitgebreid over praten. Ik, ik, ik wil eigenlijk gewoon weten wat Donkervoort eigenlijk is. Er zijn heel veel mensen die nu in die file staan, die denken van... die weten Donkervoort, wat zou dat zijn? Misschien moeten we even terug naar de basis. Een stukje Hè? storytelling. Ja, maar komt zo. Nou dat, nou, dat komt zo. Dan gaan we eerst naar, even naar het nieuws, Carlo. Want nou, we hebben hier een hele ja. hoop nieuws. Ja. Ga, maar, ga maar eens, als je, als, je, als je nou een paar weken niet geweest bent, mm -hmm. hè, ga dan maar eens even zeggen... wat zou er dan in de nieuwsrubriek allemaal moeten? Ik heb maar even een hele snelle selectie gemaakt. Komt u maar. September, 29 september gaat open de Autosalon van Parijs. Ja, een van de belangrijkste in Europa. Uh, duurt tot 14 oktober overigens. Voor wie uh, de Thalys wil nemen. Kunnen we zeer aanraden overigens. Mm -hmm. uh, Ga vooral met de trein. En dat uit de mond van de autojournalist Bastiaan. Met de trein? Ja, de Thalys jongen. Je stapt erin en <laughs> midden in 3,5 uur later, midden in Parijs, stap je uit en er staat de taxi op je te wachten. That is, that is, that is, it, it. En de Thalys en, en, is de, het, de... het bewijs dat automobilisten best uit hun auto willen. Mits het alternatief goed genoeg is. Precies. En dan stap je in een taxi in Parijs... met een Parijse taxichauffeur. Ja. Die zijn ongeveer net zo betrouwbaar als... Badr -Hari in een Skybox. <lacht> ja, dat <lacht> op zich waar. Maar gaat maar eens met jij <lacht> grote doen. Hey, ik zie jou al met, ik het, ga met, met, met het bakje van jou... door Parijs liever rijden. Liever dat oh. nog dan met een Parijse taxichauffeur naar je hotel. Ik weet niet of je... Nou ja, dat soort hotels waar jij logeert misschien wel, ja. Maar goed, in ieder geval oh, in ja. Parijs... daar hebben we heel veel nieuws. Daar hebben we onder andere mm -hmm. de ja even maar weer gepakt de Opel Adam ja een klein opeltje een klein opeltje een, een soort tegen... onderkorzaadje. het is een on... nou ja het is een beetje het is een beetje tussen de, de Volkswagen Up ken je dat ding ja. saai autootje trouwens sorry dat ik het zeg nou, dat heb... ben ik toch Taal niet mee. Ja, nou, je moet nou even ophouden van werven. Ik, heb, ik, ben, ik ben net uit Oostenrijk komen rijden gisteren. Ja. Ik heb er een heleboel upjes gezien. Ja. Ik vind het saaie, vervelende ootjes. Het kan niet helpen. Leuk en van binnen zijn ze aardig. Ja. In het, met name in wit met zwart. Hartstikke nee, Tuurlijk. Leuk ootje. Tuurlijk. Nou, ik heb jou de, de Fiat Panda aan acht zien geven in het uh, ja. van vorige week. Daar kon ik me iets bij voorstellen, maar die Up, sorry hoor. Nee, maar in ieder geval die krijg, Opel he? Adam, ja. vernoemd dus naar de grondlegger van Opel. Adam, Adam Opel. Opel. Heel goed, Bastian. Uh, die komt eraan, die staat in Parijs, evenals, en dan moet ik toch even staan, ja. De vierde reeks Range Rover. De ja. vierde race, race. de vierde race ja. 39%. Dat zal de heer Donkervoort aan, aan, aanspreken. Ja. Want die zit nogal in het lichtgewicht vandaag de dag. 39% lichter dan zijn voorganger. Nou, woog die, geef ik toe. Oh, net zoveel 30, als 82 badde <laughs> ja. in een badkap. Nee, maar hij gewoon 400, 420 kilo lichter gemaakt dan zijn voorganger. Natuurlijk. Uh, vanwege aluminium. En nou krijg je dus het grappige. Die nieuwe Range Rover, overigens een vreselijk mooi ding. Als je de huidige mooi vindt, vind je de nieuwe nog mooier. Maar in ieder geval die zijn van aluminium. En als je nou de zescilinder diesel pakt, mm -hmm. kan... dan krijg je een groen C-label. Nou, vind je dat nou geen humor? Dus je hebt een Range Rover dus met een groen C-label. vind ik humor. Dat doen de, die Engelsen toch maar. Daar blijkt dus maar weer uit dat, dat hele labelverhaal <laughs> nergens, nergens op slaat. Helemaal nergens op slaat. Maar is het net zo'n enorm, zo'n zo chalet op wielen... Als, dat, als de vorige Range Rover? Nou ja, hij, is niet, hij is niet veel kleiner, nou, maar ja. hij, hij ziet er een... Er gelikt eruit, dan moet hem even op de websites kijken. En zo. Maar daar staat hij op en ook op onze okay. Facebookpagina's. Maar het is gewoon weer een hele mooie doorontwikkeling op, uh, op dat thema. Wat, wat nog meer uit Parijs? Uh, de, uh, uit Parijs? Nou oh ja. Nou ja, eigenlijk alles waar we het nu over hebben... staat of komt of valt in Parijs, zullen we zo maar even zeggen. Uh, we hebben, ik ga er maar even snel doorheen... een Rolls Royce Phantom Coupe Aviator. Beetje aangekleed uh, rolsje omdat die dingen natuurlijk van huis uit ja, een beetje standaard zijn. Dan heb je een, de Dodge Viper, komt er weer aan. Er komt weer de zoveelste Viper. Ik vind het een vervelend autootje eigenlijk aan het worden. Want die bestaat al zo lang, dat kreng. Maar goed, daar komt nu weer een nieuwe versie van. Dat is de launch edition. Daar met grote strepen erop. Maar waar het natuurlijk eigenlijk allemaal om draait... Ja. Dat edition. is dat wij volgende week zondag, Bas... Ja. Gewoon de grijs van Lennep Legend rijden. Ja, dat is wel ja. leuk. Met klassieke Start auto's. en finish vanaf Paleis Soesdijk. Klassieke auto's. Ja. Ja. Jij met je kleine rode uh, uh, uh, Porsche bakkie. Uh, snel Zelfs de sneeuwwitte Volvo. 47. rijdt rijdt mee? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat wordt gewoon, dat wordt gewoon helemaal lachen. Ja, dus is het uh, black edition. volgende week zondag, 26 e Mooi. Dat was het, het auto nieuws. Ja, ja. Nou, ik heb nog één ding. Ah. Dat is goed dat je het zegt. De Jaguar XF en XJ. Die komen met vierwielaandrijving. Dat is oh. op zich bijzonder. Want? Nou. In Jaguar. deze tijden van gewichts, gewichtsbesparing, CO2 moet omlaag en dit soort dingen... is het natuurlijk een extra setje aangedreven wielen... draagt niet echt bij aan, aan een zuiniger en schoner maken. Nee, nee, precies. Dus waarom doet Jaguar dit nou toch? Nou, dat is heel simpel, tenminste in mijn optiek. Dat is omdat ze jacht willen maken op Audi met de Quattro's. Ja. En dan in de sneeuw, de sneeuwrijkere gebieden. Daar is blijkbaar markt voor uh, zo'n ding. En het leuke is dat Jaguar heeft daarvoor gebruikt... als basis het vierwielaandrijfsysteem van de Evoque. De Range Rover Evoque. Want dat zit in dezelfde familie, Bastiaan. Ja. Alleen de Evoque die transporteert het meeste vermogen naar de voorwielen. En bij Jaguar gaat het meeste vermogen natuurlijk van die naar vierwielaandrijving... naar de achterwielaandrijving. Ik, dat komt je, ook in Parijs. Lekker belangrijk. Nou, Omdat ja, we ja, willen winnen van nee, Audi, met jij, Ja, nee, nou, jij komt met groot nieuws. Nou nee, ja, nee, nee, maar, ik begrijp je dat oh. nou? Er is dus iemand die heeft gezegd, nee, we gaan van Audi winnen. En, nou, en hoe gaan we dat doen? Je moet gewoon goede auto's bouwen. Dan heb ik er nog eentje voor okay. je. De Ford Focus, jouw... Fe, ja, dat is toch een beetje jouw... Auto, fetiche, zeker ja, sinds die trekauto van het jaar is geworden, ja, Bas. Ja. Is nu leverbaar voor 695 piekjes extra. Zo. Met een elektrisch, wegklapbare... Trekhaak? Maar dat is handig. Ja! Dat kan zo kapot namelijk. Dat kan, dat kan zo kapot. Ja, want dat is kijk, wel grappig. Ja, kijk maar eens even op internet naar alle auto's van vijf jaar en oude. luxueuze auto's hadden de vroeger de, de, de, de, de, de Tiguans. Nee, hoe je, die dingen? De, de, de, de Touareg en de Cayenne en, de allemaal. en Mercedes. Die hadden elektrisch inklapbare trekhaak. Moet je eens gaan kijken op internet bij tweedehands auto's van een jaar of vijf die dat hebben. Waar altijd bij staat met elektrische trekhaak. Helaas kapot. Je is allemaal kapot. Hoe weet jij dit soort dingen? Omdat ik zit te speuren op internet en dan niet naar borsten, maar naar auto's. Dat kan ik. Dat, dat is jouw porno, weer... hè, auto's. Dat kan maar, maar dus, Bas. Ba ja. <hast> Zullen wij nu gewoon de luisteraars vertellen toekevoort. dat jij gewoon. Hè, de, de, de, de, het, ik bedoel, Nova is geweest. Hoe heet dat programma tegenwoordig? Jij kruipt naar je zolderkamertje. Zet je computer aan en dan ga jij elektrische kijken de elektrische raken. Ja. elektrische wegklap zullen we trekken. gezellig naar meneer donkervoort gaan? in godsnaam ja wat is donkervoort be be be behalve dat jij een donkervoort bent joop maar waar hebben we het over voor de mensen die nou in de in die in die, in die, in die auto naar het strand zitten en zeggen van donkervoort nog nooit van gehoord we ga, ga je toch niet mee. Nee? dat ik dat nog kan kan gebeuren volgend jaar bestaan we 35 jaar ja en dan moet je gaan uitleggen wat je bent. Of? Ja, ja. ja. En, ja Joop, de de nee, waarheid nee, is hard, maar je, je, bedoel, je bent geen fort. Nou ja. Nee. nee. <laughs> <laughs> nou, Jij bent grondlegger uh, van mijn automerk eigenlijk ja. in Nederland. Wij, wij maken al uh, ja, zeg maar, bijna 35 jaar. Van, van dat soort lichtgewicht sportwagens. Ja, je ja, hebt een hele filosofie eigenlijk. die je aanhangt. Een, een, een lichtgewicht auto met ja, ja. veel vermogen. Ja. Waarmee je heel hard circuits over kan. Eigenlijk maar ook op de openbare weg. Juist ja. op de openbare weg kan rijden. Beide eigenlijk, hè? Ja. Dus het is een uh, heel sportief gebeuren. Ja. Inderdaad, waar je heel gemakkelijk weg en uh, het circuit mee op kan. Eigenlijk een beetje de filosofie van. Ik uh, ondertje met de grondlegger van Lotus gevolgd, hè? Ja. Daar lijkt het wel een beetje op. Hè? Je, je, je zucht nu een beetje, Joop. Ja, nou kijk, <laughs> je ik... een beetje, beetje moeve op van dit soort vergelijkingen? Nee, maar je, je weet natuurlijk... Uh, wij stammen af. Onze basis natuurlijk ligt in het verre verleden, in de jaren 50. En zeker onze eerste auto's, uh, rond 78, 80, Die hadden daar ook heel veel van weg. Ja, van de, de Lotus heb, 7. Van de Lotus eigenlijk. 7. Ja. En ik heb dat concept natuurlijk... Ja, dat, dat zit, zit helemaal... In onze genen. En dat ja. hebben we steeds eigenlijk verder ontwikkeld. Uh, je hebt het zelf gezien de afgelopen december eigenlijk. met de laatste auto, de, de GTO. En uh, ja, ik, ik denk nog steeds eigenlijk dat dat concept eigenlijk. zeker uh, vandaag aan de dag. super modern is. Uh, Lichtgewicht, uh, veel plezier, veel ja, direct rijden. We gaan steeds verder af eigenlijk van het hedendaagse. Ik bedoel hedendaagse auto's natuurlijk. Die is vol met ja. allerlei soorten van hulpmiddelen. Elektronica zijn natuurlijk ook loeizwaar. Ja. Ondanks wat je net zegt, natuurlijk met een Range Rover spreek, spreek je wel over gewichten van 2 of meer ton. 2,5 ton, ja, ja precies. En, ja. Nou, wij zitten dus inderdaad rond die 600, 700 kilogram. Ja. En dan kan je zeggen, ga, gaan we net zoals met de GDO, gaan we groter en, en meer vermogen erin. dergelijke. Maar tegelijkertijd willen we natuurlijk ook ja, dat, dat, dat, dat bijzondere gevoel houden, buiten dat kunnen we ook ten aanzien van groener gaan, niet zomaar alle benzine weggooien, nee. oftewel dus we Mo hebben fix geïnvesteerd eigenlijk in allerlei. Ja, bijzondere materialen, dat weet je. Het is ja. een hele koolstofauto geworden. een ja. ja. ja. koolstofauto geworden. Het is, echt, het is ja. echt state of heart. Jullie hebben ook uh, volgens mij van buitenaf allemaal mensen binnengehaald, kennis ingehaald. Uh, echt uit de topindustrie om dit, om dit product tot stand te brengen. Hè? En, en dan kom je daar als kleine fabrikant, relatief kleine fabrikant, aankloppen bij een uh, Fokker Aerospace. Hè? Want die, daar doe je zaken mee bijvoorbeeld. En die zeggen dan bij meneer Donkervoort, wie bent u? Nee, je wordt daar gewoon binnengehaald. Hoe kan dat nou? Nou, nou ja, dat moet je een beetje natuurlijk genuanceerder zien. <laughs> er, zijn, er zijn natuurlijk vele instituten in Nederland. die zich bezighouden met dat soort ontwikkelingen. En niet alleen Fokker, maar Tenkaat. of de TU Delft. of in Twente, of wat dan ook. We hebben net bijvoorbeeld in Flevoland hebben Compo World opgericht. Ook eigenlijk met allemaal op het. met het zicht op, op de verdere ontwikkelingen. Van, van die composietenmaterialen. En uh, ja. Je weet hoe het is, Pas. Uh, die auto is nog steeds, ook na 35 jaar, mijn hobby. Hm. Ik vind het fantastisch natuurlijk om mee te gaan in die ontwikkeling. Ik vind het fantastisch dat we zo dicht aan de bron bijvoorbeeld bij Audi zitten. Ik vind het fantastisch dat we bij Fokker of bij TU's en dergelijke mee mogen doen. Ik vind het fantastisch eigenlijk om hm. daar producten uit te halen. Een beetje opnieuw ja, bijz... rangschikken en dan krijgen we een nieuwe auto ja, van. Maar het is wel bijzonder. Hè? Het, het, het lijkt allemaal of het een beetje vanzelf gebeurt, maar het is wel bijzonder. Inmiddels is die, en bijna 35 jaar later, is deze nieuwe D8 GTO echt gegroeid. Het is een auto waar zelfs mannen zoals ik in passen. Uh, waar je ook kijkt naar fuel efficiency, nog steeds naar gewicht... maar wel naar allerlei prestaties. Deze week kwam een mooi persbericht van jullie uit... want je hebt de eerste 19 van de geprognoseerde 25... Aanloop al verkocht, volgens mij hè? In, in, in een paar maanden tijd. Ja, even voor om misverstanden te voorkomen: zijn sommige mensen die denken, hé, hey, gaan jullie maar 25 bouwen? Ja. Nee. nee, nee, nee. Het is de, Eerst de eerste, zo. de premium-serie waar alles, alle, alle toetsen en bellen nee. op en aan zitten van die bijzondere serie. Daar hebben we dan 19 van verkocht. Ja. Van de 25 een... die je bouwt in zijn totaliteit. Ja. Maar dan, daarna begint zeg maar de, de gewone, ja, de gewone de, productie. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Wat, wat, wat, Die D8 GTO, het is een, uh, ook een nieuw ontworpen auto met een eigen gezicht. Een beetje de kop van een leeuw. Je hebt een jonge ontwerper heb je in de arm genomen. Ja, Jordi, ja, jong ontwerper. Hij is inmiddels ook al 32 en hij zit er ook al bij de 7 jaar. Jammer, toch vrij jong. 32 <laughs> ja, jongen, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja. Nou, ik ja. ben ook vrij jong eigenlijk. He? Ja, je ook. Je bent Bas, 33. De enige, ja. enige <laughs> <Ja>. uitzondering is Bas. <laughs> ja. Ja. Maar toch ook weer een, een, een stap gezet in dat uh, een grotere auto, een beetje anders, een ander gezicht. Is dat een nieuwe designtaal die we ook de komende jaren zullen gaan zien voor, uh, voor donkervoortproducten? Nou zeker, kijk dit, uh, dit design heb je eigenlijk, uh, of ben je bij ons eigenlijk het eerste tegengekomen? Misschien weet je dat nog in 1996, 1998 hebben we de D20 gemaakt. En daar heb ik eigenlijk voor het eerst zeg maar die, die, uh, die vissenkop gemaakt. En um, daarna heb je dat nog in vele andere auto's van ons ook, ook gezien: de J25, maar ook eigenlijk de 72RS. En de GT natuurlijk. En nu eigenlijk de, GT, de Open GT. Ja. GTO die heeft het ook weer maar steeds eigenlijk wat, wat, wat scherper gezet. Oh, dan, mag, mag, mag ik even? Ja. even? Voor, weer voor die mensen in die file. Je, je zou dus kunnen zeggen, Joop, dat jij bent de grondlegger. En jij, over jouw kinderen nemen een stokje over. Die zitten eigenlijk alweer een soort van in het bedrijf. Hè? Althans, op ja. hun specifieke dingen. Een pure sportwagenbouwer. Uh, met een hele mooie fabriek in Lelystad. Luisteraar, staat u in Lelystad in de file... Dan op zich doe je dan iets fout, maar zeker als je weg naar... Nou, ja. nee, maar goed, in ieder geval... dat is een hele mooie fabriek langs de, lang, langs de snelweg. Um, voor mijn gevoel, hoeveel, hoeveel auto's bouw jij daar per jaar, Joop? Nou, dit jaar helemaal geen één. Niet één? <laughs> nou, dat is zo maar... <laughs> Uh, wij zijn, uh, dit jaar is eigenlijk echt een ontwikkelingsjaar voor die GTO. We staan er op dit moment, uh, zeg maar, denk een stuk of twintig in productie. wachtende totdat we eindelijk aan de slag kunnen gaan. En dat eindelijk, dat weet je. Wij, uh, wij behoren dan niet tot, uh, tot het Volkswagen Concern. maar we betrekken wel daar onze drijf, uh, on aandrijflijn van. Ja. En dat betekent ja, die, dat. Uh, Audi stelt eisen. Ja. Dus die heeft sinds uh, de sneak preview, weet je wel, sinds december... Ja. heeft hij een GTO en die hoopt eigenlijk de laatste testen... op het circuit van Nardo in september af te sluiten... En dat hopen we dan natuurlijk dat het uiteindelijk met uh, achten en negens en tienen zijn. Ja. Okay. Zodat we dan eindelijk aan de slag kunnen. Maar is dat niet, is dat, is dat niet dodelijk voor je Verschrikkelijk. bedrijfsvoering ook? Uh, Afgezien van de frustratie die je hebt. Maar <laughs> er gaat wel geld uit, maar niet in. Nee, nee dat, dat is inderdaad zo. Want kijk, buiten Audi natuurlijk hebben we te maken met de opstart van productie. Oftewel ja. het maken van nieuwe mallen. Uh, Chassis, uh, toeleveranciers, um, maar ook natuurlijk de hele kleine serie homologatie. Ja. Van crashtest tot luchtverontreiniging, shit ja. Je moet niet het hetzelfde doen als een grote fabrikant hè? om aan alle regelgeving te voldoen. Uh, niet en, helemaal, kleine bijna. serie, dus dat is uh, compacter eigenlijk. Okay, ja. Maar ook bijzonder kostbaar. Oftewel, inderdaad, je moet een auto inderdaad fix veel geld voor ja. investeren. Ja. Voordat je er eentje verkoopt. Ja, ja. Nou, hey. helemaal, als je moet wachten. Ja. Even <laughs> de, de, de, ja. nee, ik nog één ding. De, de prijzen prijzen ongeveer lagen van tussen de 100.000 en de 150.000 ex-belastingen. Is dat nog steeds zo? Ex-belasting? Ja, dat is nog steeds zo, okay. inderdaad. Okay. Even voor de, de beltworming. Ja, wou ik even voor de belvorming voor de, voor de snelheid van de auto. Want dus in het persbericht kwam ik ook tegen. Met de kleinste motor die je kunt krijgen nu, een 340 pk blok van Audi. Versnelt die van 0 naar 100 in? Geen idee. <laughs> dat weet je nog niet. Maar wel van 100 naar 200. Dat weten de... jullie wel. Ja, Wat is ik... dat? Ja, van, uh, een Bosch. Uh, die, uh, die heeft dat op de testbaan. Heeft die dat, uh, mm -hmm. Dus die Audi en Bosch. Uh, die werken samen. Weet ja. Je zijn hartstikke enthousiast. We vinden dat een heel bijzonder. Vleit ons ook natuurlijk. Ja. Dus we zeggen, nou moet je nou eens kijken wat we nou hebben. Ja. Dus we gaan van 100 tot 200. De tamste versie gaan we rond de 6 seconden. Oftewel, dat ding gaat van 0 tot 200. Onder de 9 seconden. Ja. Gigant. Onder de en, 9 seconden het, naar 200. Daarmee is het een van de allersnelste productie ouders ter wereld, Sars. Joop. Ja, ik denk, ik denk het wel. Ik denk niet dat het daar nou echt om gaat, maar hm. het is het totale. Maar het is dat is de tamste het, versie. Ja, dat is de termste versie. <laughs> je ja, krijgt hem met één motor, maar met ja. verschillende vermogens. Hè? Dat, ja. dat, dat, naar keuze. Ja, ja. Ik, zeggen, ja. Ja. Ja. ik moet er alleen nog even voorzichtig mee zijn: dat te zeggen, ik was er met de sneak preview iets wat te loslippig mee. Maar inderdaad, er komen meerdere PK-versies. Ja. Hoeveel kan ik niet zeggen? Dat is nog niet duidelijk. Okay. Over instappers en uh, auto's die steeds sneller worden gesproken, Carlo. We gaan naar de rijpressie. Uh, want volgens mij hebben we gereden met de Citroën DS3 Racing Sebastian Lube. Oh, en is het wat? Heel veel stickers, met name. Oké. Okay. Ik kijk tegen een glimmend rood, Ferrari rood dashboardje aan. Drie klokjes. kilometer teller in het midden, de toerenteller links. Ja, dat staat dan wel weer jammer een beetje, want dit is een opgevoerde DS3. U weet, we hebben ooit de DS3 Recharge getest. En dit is eigenlijk zijn gelimiteerde broertje. Dit is nou ook de Sébastien Loeb edition. Daar worden er 200 van gemaakt, wereldwijd. Wat is wereld? Europa. Ga daar maar van uit. Vier komen er van naar Nederland. En dit is er één. Uh, nummer 37, zo staat hij op een plaatje te lezen waarover je bij staat wat meneer Loep allemaal gedaan heeft. Leup, Loep, ik weet het nooit, maar staat gewoon sloep. Wat hij gedaan heeft, hij vanaf 2004 is hij wereldkampioen rally geworden. Hij is een enorme snelle, snelle Harry en dit is dat ook eigenlijk wel een beetje. Het is niet veel anders dan die Ressage. Hij is alleen duurder en dat komt omdat hij matzwarte lak heeft... en geen overbodige stickers. Is dit een leuke auto? Jawel. Ik denk dat meneer S. Loep hier nog best een beetje plezier van zou kunnen hebben. Met 207 pk... uit een klein 1,6 liter motortje... en vier cilindertje in het vooronder... levert dat toch wel leuke prestaties. Want het is alsof je... in een wild geworden wesp stapt. Oh, oh, oh, oh. En bochtjes, dat doet hij ook. daar zit iemand in de linkerbaan... met een vouwkrat op wielen. En die hassel, kom worden En die denkt nu, wat komt daar voorbij? Ja, een matzwart racemonstertje. Een heel gemeen, klein... Foutbakkie. En die DS3 is, jongens, laten we het zeggen, gewoon een hartstikke leuk model om te zien. Het ziet er echt goed uit. En zeker in dit heeft het iets jeugdigs en jongs. Het enige wat niet zo jeugdig en jongs is, is de prijs. Want dit kun je pas betalen als je gearriveerd bent. 39.000 euro kost dit kleine monstertje. En dat vinden wij toch wel een pittige hoeveelheid geld voor een limited edition. Het heeft een briljant onderstelletje. Het stuurt direct. U hoort, het maakt een lekker brommetje. Hoewel het toch niet al te erg is en te invasief in het uh, interieur. Maar het is wel... Ja, het is een leuk ding. Alleen die 39.000 euro, daar moeten wij een beetje om lachen. Dat is een blague. Dat moet een blague zijn van de Fransen. Dat kan gewoon niet. 39 mil. Alles zit erop, maar de stoelen zijn spectaculair lekker. Dat ziet eruit als sportkuipjes uit een Porsche GT3 RS. En dat zijn dingen waarbij je een gyropraktor gratis krijgt meegeleverd. Dat zit van geen kanten. En het is hard en het is gemeen. En het is alleen maar gemaakt om je vast te houden in bochten... als je op een circuit zit. Nou, zo ziet dit er ook uit. Maar het blijven Franse bonbons van piepschuim waar je in zit. Gewoon lekker rustig aan Er zitten van die, van die oren in om je tegen te houden. En die oren die zijn gewoon lekker om ook lekker met je te aan te rubben. Is die gewoon lekker heerlijk soeltje. En ik vind het een heel erg leuk autootje. Maar ik ben heel blij dat ik hem niet hoef te betalen. Dat dan weer wel. 2,35 is zijn top. In 6 seconden van 0 naar 100. Een standaard 6-bakje erop. Ja, en uh, wassen. Dat hoeft niet hè. Je spuit hem gewoon af. Hij is toch matzwart. De Citroën DS Racing uh, DS3 van Sebastian Lubbe. Ja. ja, echt ontzettend leuk, zoals gezegd. 39.000 euro, dat is beetje dan zo'n weer voor een DS3. Dat je denkt: Goh. Maar ja, slechts 2,35 top en 0 naar 100 in 6 seconden. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een oude later, Joop. Hè? <laughs> of, toch? Voor dat auto dat je <laughs> nog wel behoorlijk snel ook zo. Dat is wel behoorlijk snel, ja. Joop, even terug, even terug naar jouw, jouw nering: Het donker voor het gebeuren. Wat voor klanten. Je hebt er nu 19 verkocht. Wat voor klanten komen er nu op zo'n D8-GTO af? Want het moet wel bijzonder volk zijn wat niet heel erg op voorgesteld is. Ja, allereerst, we doen net alsof die al uit is. Maar zoals je weet eigenlijk, we zijn natuurlijk druk bezig met die ontwikkeling. Ja. En we gaan hem daarna, als we het groen licht hebben van zowel... Kleine serie seriomologaties als Audi enzovoort. En we gaan hem echt officieel introduceren. Nee, oké. Okay, en dan je... komt hij was. Maar nu is het eigenlijk gewoon van onder, zeg maar, hoort, zegt het voort. Je eigen klant, je ambassadeurs en dergelijke. En wat ja. zien we? Dat we in één keer een heel groot deel Nederlandse klant hebben. Nee, dat maar Nederland... dat heb je toch altijd? Die hebben nog Nederlands mee? Nee, zeg maar. 70, 80 procent zijn buitenlanders, altijd al geweest. Okay. En uh, plotseling eigenlijk is dat een klein beetje uh, ja, richting meer Nederlandse klanten. Ik zie ook dat die Nederlandse klanten, die komen inderdaad uit onze bekende uh, sport... die hebben een, een onze bekende sportwagenmerk. Ho niet met name te noemen, ik ken dit wel. Nee, die, uh, pijnlijk. Ja. Pijnlijk voor onze medepresentator. Ja. Oh, en, en, god hoor. En, nee hoor, helemaal niet. Je weet, Nederlanders zijn altijd over eigen producten. natuurlijk een klein mm -hmm. beetje sceptisch. Van. Ja. ja, wat kan het nou wat zijn? is dat nou? Yeah. Maar blijkbaar is dit iets wat beter. Oh. <laughs> ja, het is in ieder geval nieuwer. Nieuwe. Het is natuurlijk over het algemeen. Ja, als je in die league koopt, ben je nooit heel erg trouw, valt mij op. Hè? Je, gaat, je, bent, je bent erg charmeerd door het nieuwste van het nieuwste. Je hopt een beetje. Nou, Don dat, is, dat is bij Donkerfort toch zeker niet waar. Want volgens mij absoluut. zijn er heel veel, Donker nee, veel Donker Donkervoort-mannen... die, mannen die Donkervoort, Donkervoort blijven kopen. Absoluut, absoluut. Ik heb, ik heb uh, genoeg van dat soort klanten wat je oh. zegt, hè, uh, Zeg Zegt bijvoorbeeld de vrouw van: van... Nou, mijn man... Die verruilt auto's eigenlijk zoals overhemden. Hm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is inderdaad heel veel. Behalve ja. één ding. En dat is echt waar onze auto is dus zo anders als al die anderen. Ja. Mm. En die en. blijft. En die blijft. Ja, hm. maar ja, die oh. heeft ook geen concurrentie eigenlijk. Overigens, mag je gaat Ik vroeg helemaal terecht. Van het donkervoort, hoe ziet dat er dan uit? Nou, verder, staat nu op. Uh, we hebben even een fotootje getweet van de D8 GTO met zijn vleugeldeurtjes open. Prachtig, prachtig. prachtig. <laughs> Het is een gemeen bakkie, is het toch. het blijft een gemeenbakkie, ook als je het zo ziet. Hè? God, maar me. goed, jij zit uh, uh, elke dag bij de telefoon te wachten... totdat Audi belt en zegt van, we zijn terug <laughs> ja. als nadeel. O, alles is oké. Okay. Onweer gaan we elkaar naar haren meer. Dat zou de bedoeling moeten ja, zijn. Ja, <laughs> ja. Die heb ik al niet meer. Nee, maar wij weten hoe dat komt. Kun ja, je het Stel, zij zeggen aan de hand van het hele testprogramma op Nardo van... het is voor elkaar. Hoe lang duurt het dan voordat de eerste klant zijn auto rijdt? Heb je enig idee? Ja, ik hoop dan toch nog dat we voor het eind van het jaar... nog iets kunnen, kunnen leveren. Ja. Ik ja. had beloofd eigenlijk aan die eerste klant eigenlijk om september aan te, aan, uh, te gaan uh, uitleveren. Maar ja, ik denk dat het eerder oh, ja. zeg maar december of ja, januari gaat worden. En, en zou het dan zo kunnen zijn dat er misschien ook uh, uh, voor bepaalde leden van de pers... Uh, een keer een demonstratierit kan worden gemaakt met de D8-GTO... omdat we daar dan eindelijk na 35 jaar inpassen? Ik denk het niet... Dat is jammer. Bovendien <laughs> moet je wel een we beetje gaan. kunnen rijden, Bas. dus en we gaan dus sowieso... afscheid Van me nu ook voort. Joop, nee. Alle... Ik vind het toch een stukje Nederlands trots. Ik ook. En, hopelijk bangedagen. Absoluut. Geweldig. Joop, dankjewel dat je wilde komen. Dat je even wilde vertellen over wat het, wat het laatste nieuws was rond de 8 gto We blijven hem wel volgen. En we gaan er ook toch stiekem mee rijden. Kom op zich. Uh, dankjewel. En uh, succes daar uh, verder in de Lelystadse. Jullie heel erg bedankt. Ja. Dank. Graag de volgende keer. Nou, Carlo. En de volgende keer dan is het volgende week al. Dan is er weer nou, bril, een auto show Jij zit ja. er toch weer gewoon goed op, hè? Gaan we, zit er een bekerhouder in die D8-GTO, of niet? Nee, maar die maken we er gelijk in voor Dat jou. Dat is heel goed, want je krijgt zometeen de officiële trots-auto-show uh, koffiemok. Ja. En als die niet in die auto past, dan... Ja. Dat kan uh -huh. toch niet? Nee, dan bellen we Audi op. Dan, dan bellen we Audi op. Hou, hou was dat ding. Nou, surf naar onze site wwwtrosnl autoshow. Daar kunt u de uitzending terugluisteren. luisteren. Vragen of opmerkingen naar autoshow.tros.nl. En wij zeggen, zoals altijd, tot volgende, volgende week. Break. Radio 1 Het NOS Journal.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avro. Hans Smit. Goedemiddag, zaterdag 18 augustus. Welkom bij een nieuw seizoen van Opium Radio. Na een lange zomer vol sport, mooie records en dergelijke. Uh, nu weer elke week rond deze tijd de vinger aan de pols van kunst en cultuur. Live vanuit de -foyer in foyer van Carré. Het is buiten een uh, graad of 30. Binnen houden we de, het hoofd nog redelijk koel. Cool. Wat gaan we doen? Uh, we blikken vooruit naar het Prinsengrachtconcert. Vanavond schittert Christiane Stotijn op de ponton voor het Pulitzer Hotel. Ik sprak haar vlak voor de repetitie. Uh, Anton die schreef een ontroerende roman over de dood van zijn vader... de clubliefde voor Rode JC en een man in het zwart. Welke gouden kalfwinnaars van de afgelopen dertig jaar... zijn volgens deskundige recensenten de beste? En wat doet minister Schippers van Volksgezondheid... bij de opening van een Escher-tentoonstelling? En al zitten we hier beschut onder een parasol... het het regent straks zon op dit radiostation, want de live muziek is van Ellen Dammer. Het regende zon, die dag in het noordstation, toen jij naar mij toe kwam. We elkaar, je zei dat je blij was. Ik wist waar de bus, de 26, die ons zou voeren langs op je Radio. Nou mensen, dat zo, het regende zon. Hegeloos. straks langer. We geven straks ook nog drie exemplaren van de nieuwe cd van Ellen de LNW. Die heet Het regende zon. Daarover later meer. U kunt reageren op dit programma als u wilt opium.afro.nl of twitter naar hashtag opiumavro of hashtag Hans opium. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Ja, het culturele nieuwsoverzicht, dat doen we straks. We gaan eerst eens even bellen met uh, Rotterdam. Want Rotterdam gaat meedoen aan het uh, 48-hour filmproject. Of in goed Nederlands, het 48-uur filmproject. Het is een wereldwijd project waar filmmakers binnen 48 uur, u begrijpt het... een film schrijven, draaien en monteren. Dit, uh, dit jaar doen er 50.000 mensen in 120 steden aan mee. En degene die het project naar uh, Rotterdam heeft gehaald is Hans Groenendijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hans, je bent van Groener Grasproducties. Alleen al vanwege ja, de naam is het een, een, een, een, een genot om je aan de telefoon te hebben. Leg eens uit, een complete film maken in 48 uur. We, we, waar begin je aan, man? Ja, dat is een, een helse opgave, dat kan je wel zeggen. Ja. En het wordt nog extra moeilijk gemaakt, want um, je kunt je script niet van tevoren schrijven. Oh. Je krijgt namelijk vier ingrediënten die um, verplicht gebruikt moeten worden in de film. En dat zijn een zin, een voorwerp en een personage, maar nog belangrijker ook een genre. Dus je weet van tevoren zelfs niet eens of je een horror of een romantische komedie gaat maken. Dus wow. het is echt een hele pittige uitdaging. Ja, en ge geef eens aan, wat kan bijvoorbeeld een, een, een, een zin zijn die erin zou moeten zitten? Nou, ik heb in 2009 zelf meegedaan aan het festival in Utrecht. En toen kreeg ik als verplichte zin, nee dank je, daar ben ik allergisch voor. <hij <hij en hoe heb je dat opgelost destijds? Uh, wij hebben dat uh, uh, leuk opgelost. We kregen er zelfs een prijs voor, want ze vonden dat wij de zin als beste gebruikt hadden. Wij hadden namelijk een uh, ruzie het stelletje. En uh, de dame van de twee zei over haar partner, hij zegt altijd praten? Nee, dankje, daar ben ik allergisch voor. <laughs> ja, het is uh, heel briljant natuurlijk, opgelost. Maar goed, alles staat verder open, dus het genre is, is ook maar de vraag uh, welke kant op. Het kan ook science fiction zijn dus bijvoorbeeld. Het kan zelfs science fiction zijn. Al, Almachtig, ja. ja. Zeg, en wat staat daar tegenover? Wat kun je winnen of is er niet sprake van een uh, winnaar? Ja, er is zeker sprake van een winnaar. Uh, allereerst is daar natuurlijk uh, heel veel eer als je het festival wint. Er zijn overigens diverse prijzen te winnen. Dus zoals dat bij een filmfestival gaat: uh, beste regie, beste acteur enzovoort. Mm -hmm. Een soort gouden kalveren bijna. Van de beste. Ja, bijna de grote koperen. Al, ja. Alleen de winnaar van uh, de beste film. die uh, hij krijgt echt een eervolle vermelding. En die mag met zijn film meedoen aan de wereldfinale in uh, Los Angeles. Tegen uh, en als je daar dan ook nog een prijs wint... dan ga je zelfs naar het filmfestival in Cannes. Hé, hey, dat is leuk. Ja. En, en ik spreek uit ervaring, want in 2009 won mijn film... en die ging naar Amerika, won daar een prijs... en uiteindelijk werd mijn film ook vertoond in Cannes. Dus De, dat is echt heel erg gaaf. Dus wat dat betreft, er, ligt er ook een hele zware druk op je schouders... want je wilt jezelf natuurlijk even naren. Ja, nou maar dit keer organiseer ik het... Mm. Uh, dus ik ga zelf geen film maken, maar wij uh, hebben ervoor gezorgd dat het festival in Rotterdam bestaat. Yeah. Uh, en dat betekent uh, dat wij alles faciliteren voor de filmmakers om het festival te kunnen beleven, zeg maar. Maar ik sta dit keer wat meer aan de zijlijn. Ja, dus jij kunt ook die, die ene zin kun jij bedenken? Of heb je al bedacht uh, dat, dat wordt heel vaak gevraagd en dat zou ik ook heel graag doen, maar wij krijgen hem op de dag zelf vanuit Amerika. Dus de wedstrijdleiding in Amerika <laughs> bepaalt wat de zin, het voorwerp en uh, de personage worden. Ja. Hoe, hoeveel filmcrews doen er mee dit jaar? We hebben 32 inschrijvingen op dit moment en dat betekent dat er uh, ja, gemiddeld denk ik, uh, 10, 15 of 20 mensen in zo'n team zitten. Dus ja. dat uh, betekent dat er 400, 500 filmmakers uh, in Rotterdam actief zullen zijn uh, komend weekend. Ja, en, en gaan ze allemaal op, op dezelfde, hetzelfde weekend gaan ze draaien? Dus die gaan elkaar ontzettend in de weg zitten, of niet? Uh, ja, de, de, dat zou zomaar kunnen. Wij hebben iedereen aangeraden om zoveel mogelijk locaties te zoeken waar ze terecht zouden kunnen... Ja. We hebben al een aantal hele originele gehoord trouwens. Het stadion van Excelsior is een van de locaties. De Maassilo. Ja. Uh, maar ja, uh, het kan inderdaad zomaar zijn dat twee filmcrews elkaar tegenkomen op straat. Want uh, ja, er zijn een hoop mensen die in Rotterdam gaan filmen. Ja, aanstaande weekend is Rotterdam één groot, grote filmzit. Duidelijk. Ja, dat hoop ik. Goed. Dankjewel. Veel, veel succes alvast volgend weekend. Oké. Okay. Dankjewel en succes met de uitzending. Dankjewel. Dat was Hans Groenendijk van Groene Grasproducties. 24 augustus begint dus 48 uur lang dat 48 uur filmproject in Rotterdam. Opiums culturele nieuwsoverzicht. Het was gisteren een slechte dag voor de democratie in Rusland. Drie leden van de band Pussy Riot werden tot twee jaar dwangarbeid veroordeeld... ...wegens religieus vandalisme, zoals er werd genoemd. Ze worden aangeklaagd vanwege het zingen van een anti-Poetin lied in een orthodoxe kerk. Ja, dat doe je niet, hè? De rechter vond hun optreden geen politieke daad, maar godslastering. Als, uh, als feministe mag je geen kwetsende liedjes zingen, al dus de vrouwelijke rechter. Uh, Westerse landen reageren geschokt. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken die vindt het volgens veel. Zeggen over de toestand waarin Rusland zich bevindt? Dat er nog heel veel te wensen is ten aanzien van de mensenrechten, hoe men daarmee omgaat, vrijheid van meningsuiting. Er is ook heel veel te wensen nog over een ordentelijke rechtsgang. Want we hebben al eerder gemerkt dat de aanklacht onduidelijk was dat er allerlei dingen raar zijn gelopen uh, in de uh, opmaat naar het proces. Op festival Lowlands worden vandaag handtekeningen ingezameld... voor de vrijlating van Pussy Riot. De ja, biddinghuizen waarschuwt uh, Moskou nog één keer. De handtekeningen die worden later deze week aangeboden... aan de Russische ambassadeur in Nederland. De nabestaanden van veel bekende Nederlanders die zijn boos op Roddelblad Pardy. Het uh, tijdschrift komt met een speciale editie Sterren aan de Hemel. Waarin veel foto's van overleden BN'ers en hun grafmonumenten staan afgebeeld. Zoals van uh, Ramses Shaffy, Jos Brink en Robert Long. De nabestaanden waren daar niet van op de hoogte gebracht. De zus van Bart de Graaf, Mirjam de Graaf, die vindt het smakeloos. Als je het weet, dan kun je het links laten liggen. Dan... Maar nu word je erdoor verrast. En weet je, Bart staat dan op de voorkant. En... Ja, dat is gewoon niet prettig. Dat, dat, dat is toch gewoon uh, alsof je weer tegen iemand aanloopt. Uh, die je eigenlijk op het moment dat je daar bent niet wil zien. Als verwier wijst de party hierop dat ze niet bij ieder verhaal wat ze schrijven mensen hoeven in te lichten. Gaat het door? Gaat het niet door? Komt er een kort geding of alleen overleg? Het Kwaku-festival in de Amsterdamse Belmer hield de gemoederen nogal bezig deze week. Het noodleidende festival waar veel Surinamers op afkomen... zou worden geholpen door een gift van 50.000 euro van de regering van Desi Bouterse. Want Surinamers helpen elkaar, zo liet regeringswoordvoerder Eugène van der San weten. Het gaat om Surinamers in diaspora en uh, dat is in heel veel aanleiding... Om positief te reageren tegenover het, uh, het voorstel, de gedachte. We kennen onze broeders. Ja, of wat Buiten ze nu wel of geen geld aan co heeft gegeven, dat blijft voor ons nog onduidelijk. In ieder geval gaat het festival na overleg met de betrokken partijen dit weekend gewoon door. Afgelopen donderdag was het 35 jaar geleden dat de king of Rock and Roll overleed. Het Nederland waren maar, liefst meer dan, uh, waren maar liefst 375 Elvis Presley fans afgereisd naar Graceland in Memphis, Tennessee. De nuchtere Nederlandse Bakker Scholt uit Emmen mocht een concert geven op Graceland. Een hele eer. Het is natuurlijk een fantastische eer dat ik je daarvoor gevraagd wordt als een simpele jonge man uit Nederland. Uit het plaatje Emmen, dat is. Uh... Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Een enthousiaste Bakker Scholte in de Koen en Sander show van 3FM. Op de vraag, leeft Elvis nog in Graceland? Goeie vraag op zich. Antwoordde Scholte als volgt. Alle hotels zitten hier afgeleid vol. Ik heb gisteren de candlelight meegemaakt. Er staan gewoon echt honderden duizend men mensen in een rij... om, uh, om uh, een kaartje op te steken voor Elvis en langs het graf te lopen. Nou... Volgens mij is die optocht nu nog steeds aan de gang. <laughs> Het is echt ongelooflijk wat, wat ik hier meemaak. Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak. En, en ik wist niet dat één artiest zo groot kon zijn. Ja, Bouke, Elvis wordt niet voor niets de king of Rock Roll genoemd. Elvis Aaron Presley geldt te zijn van de succesvolste... populairste soloartiesten aller tijden. Hij heeft naar schatting 1,6 miljard plaat op zijn naam staan. In Nederland scoorde hij 2 nummer 1 hits. Ook niet veel eigenlijk. Hè? The Devil in Disguise. En de volgende. Ik vind het een verschrikkelijk nummer. Maar we draaien toch een stukje van. Wooden Heart. Moussi Den. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do. Cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye. Then I know that I will cry. Maybe I would die because I don't have a in her. Ja. Dat was het nieuwsoverzicht van Opium. Dit is Opium. Ja, dit is merkwaardig. Het ene moment zit je in Carré, het volgende moment sta je op de parade elders in Amsterdam. Waarom ben ik hier? Ja, de parade, het Reizende Theaterfestival. Dat associëren we toch in de eerste plaats met, met jonge bezoekers, maar ook jonge makers. Maar in één tent, de RUPS, het theater van de RUPS, wordt met die traditie gebroken. Daar is een aantal krasse knarren neergestreken voor de kale zangeres van Jonesco. Een initiatief van één van hen, Bram van de Vlucht. Nou, de gedachte was dat ik met mijn hele gezin in Parijs was in 2009... En dat ik tegen die kinderen, die grote kinderen, zei van... Ik kan me niet schelen of jullie ervan vinden... maar je moet voor je opvoeding naar La Canta want dat gaat elke dag al in het Theater de La Huchette vanaf 1955. En toen kwamen we er met z'n vijven weer uit, drie kinderen, de vrouw en ik. En toen zei, wat is dat leuk, zo'n zaaltje. En toen zei mijn vrouw, dat moet je gaan doen, 2009. Ik zei, ja, nou. En toen heb ik het eerst geprobeerd te slijten bij het Nationaal Toneel. Dat lukte niet. En toen kwam ik bij Arjen Stuurman van Stuur. En die zei... Leuk idee, maar ik weet nog niet. En toen in februari van het jaar zei hij... ik kan het slijten op de parade. Ik zei, dit jaar al? Ja, ik zei, dat is het al bijna. Maar, zei hij, maar, zei hij, één voorwaarde. Alleen 65-plussers in de kaas. Ik zei, ja, maar ik weet ook een hepa, hele leuke actrice. Te jong, te jong. Dus toen is deze kaas ontstaan... Ik vind het schitterend! Iedereen die gebeld werd, zei van... ja, leuk, maar sorry... Uh, ik, ik noem gewoon willekeurige namen. Nou, Jules Croiset, Willeke, Alberti, Vreet de Jongen. Uh, uh, uh, uh, uh, oh, maar mensen zeggen: Ja, dat lijkt me leuk. Nee, maar sorry, want. Nou, uh, uh, tussendoor mijn daad. Af en ik op het platteland bij de handen van de eenzaamheid in de stilte. Nettie Blanke mag NET meedoen. Die is in april 65 geworden. Nou, dat was heel erg leuk. Ik zal je even vertellen hoe dat ging. Ik belde hem op, want ik dacht, dat is een flinke oudere collega. Ja, Nettie zei van, ik ben 65 geworden. En hoe zit dat met, ik weet niet meer precies, iets met belastingen. Toen zei die Nettie, daar weet ik helemaal niks van. Dat doet mijn agenten. Maar nou ik je toch aan de telefoon heb... Wil jij dit doen? Yes! Marietje, je, doe een Deksel op het potje. apropos... Hoe is het met de Carlos Samarès? Fred van der Hils die, uh, ken ik uh, heel goed uit andere hoofden. Want we gaan allebei wel eens achter een baard op de televisie. Hoe oud ben jij, Fred? En ik zei, ik ben 66. Toen riep hij, dat mag je meedoen. Bij elkaar, heb ik net uit zitten rekenen, zijn we 428 jaar. Ja. Als acteur wil je altijd blijven spelen. Zolang je dat nog kan, zolang je niet kruipend uh, over de vloer gaat, dan wil je spelen. Ja, ja. Dus het is ook ontzettend leuk dat we hier de gelegenheid weer krijgen. Niet dat we nou door het jaar in allemaal zo zonder werk uh, zijn. Je komt ons allemaal nog wel weer tegen. Het idee is dat uh, uh, acteurs die dus ouder zijn dan 65 hier aan meedoen. Is het een statement van oudere acteurs moeten ook aan het werk blijven of... Uh, we hebben geen uh, tekort aan werk. We, we, het is helemaal geen steed met oude acteurs in het werk blijven. Het is gewoon ontzettend leuk om met 65 plussers uh, een tent te vullen op de parade, want dat is nog nooit gebeurd. Ik heb vorig jaar op Lolens gestaan met een niet meer piep piepshow. Nou, dan gingen de mensen ook uit hun dak met allemaal rare bejaarden. Dus het schijnt toch leuk te zijn. Ja, applaus na afloop van uh, de derde voorstelling was het, meen ik. Het was hartstikke vol, die, die tent. De Kale Zangeres, elke dag behalve maandag te zien op de parade... drie keer per avond, behalve Bram van der Vlucht... En net die blanke Fred van de Hilst, zijn daar Frits Lambrechts... Elsje Scheyon en Diana Dobbelman in te bewonderen. Het is met de huidige weersomstandigheden nauwelijks voorspelbaar, maar voorstelbaar. Maar gisteren stond ze gehuld in een berenpak in een circus tent op de parade. Op diezelfde parade. Vandaag heeft ze iets luchtigers aangetrokken, gelukkig. is deze zomer niet weg te slaan van de festivals. Maar gelukkig heeft ze nog wel wat tijd gevonden... om dit nieuwe seizoen van Opium Radio muzikaal te openen. Het regent nog steeds zon. Hier is Ellen ten Ammer. Het regende zon. Die dag in het Noordstation.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 De bladeren die dood zijn, de passen verstorven, alleen in mijn hoofd nog steeds die deur. Ten dammen met uh, het regende zon van haar gelijknamige album. Piano was vers gestemd. Dat is fijn. Hè? Als een piano, een piano net gestemd is. Dat is fijn, maar niet als je net... Ik bedoel, ja, nou de stem nog. Ik kom dus net van een week parade. En gisteren hadden we ja. de laatste show met Sven. Dus uh, Radske. Ja. weet je wel een beetje hoe dat gaat. Ja, dat is twee of drie keer per avond. Het was vier keer per avond. Wow. En... Uh... Dat berenpak was een apenpak. En het dat was, was een lekker heet uh, ja. om mee te beginnen. Goede ja. binnenkomen, ja. Je, je komt <laughs> dan iets later binnen. Sven die is al begonnen en uh, jij, jij mag dan in het pak opkomen. Op op en vervolgens gaat dat gelukkig weer uit ook. Tuurlijk. Ja. <laughs> Vel, veel Duits repertoire uh, overigens filmen op. Want uh, Sven heeft veel in, in Duitsland gewerkt. Jij ook, hè. Dus uh, ja. dat, dat schept al een band. Wat, ja. is, wat is er nog meer wat jullie, wat jullie samenbrengt? Uh, nou... Inderdaad, dat een beetje een liefde voor Duitse muziek, Brecht en Wild en zo. En uh, dat, uh, ja, we hebben allebei wel shows gedaan waarbij je een beetje een voudwielachtig sfeertje of een beetje, ja, hoe noem je dat? Um, een Kabar beetje theateral. En er zijn weinig mannen die dat doen eigenlijk in Nederland, hmm. ik voel. dat soort sferen. Ja. Enfin, ik vond het echt wel typisch iets voor op de parade. Ja, ja. Um, maar vier keer op een avond is natuurlijk ook wel veel. Je kan ook zeggen, weet je, wat ik doe er drie. Maar ik moet ook een beetje aan mezelf denken. Of zit je ja, zo niet in ik elkaar? Kan het, ik kan het wel aan. Nee, normaal begint mijn dag pas om zeven uur. En nu is het hoe laat, half drie, ik weet niet. Ja. Het is vrij vroeg en dan moet je stem moet echt opwarmen. Dat is een spier. Ja. Ik heb even mijn best gedaan. Maar ja. ik heb een soort ritueel dat ik dan precies voor uh, het tijdstip dat je moet optreden, dat je er weer helemaal klaar voor bent. Mm -hmm. dus de hele dag werkt daar naartoe eigenlijk. Ja, ja. wat, zijn, wat nou, zijn het voor? Dat zijn gewoon zangoefeningen? Ja, uh, zangoefeningen. Het begint al onder de douche een beetje. En alles losmaken, dus kieren <sklacht> En dan begin je wat te praten. En dan steeds... Je moet eigenlijk heel rustig aan beginnen. Mm. En veel gember, thee. Uh, uh, ja, je moet zorgen dat alles is opgewarmd. ik... Uh, ja, kijk, gisteren was de laatste avond, dus dan drink je champagne. Dat is heel slecht. <laughs> Normaal drink ik heel weinig als ja. ik veel moet opdraaien. Ja. Eigenlijk helemaal niet maar ik, ik, kan gewoon niet. maar ik zei net al, je hebt een hele drukke zomer. Want je bent om alle mogelijke festivals ook te bewonderen. Doe ja. je wel eens aan vakantie of doe je dat ja, op andere momenten van het jaar? Vlak okay. voordat uh, de toonheidspiets weer losgaat. Met het Scapino? Uh, ja. ja. Dan ga ik, daarvoor ga ik twee weken uh, uitrusten. Mm -hmm. ja. Goed. Dus we, we hoeven <laughs> ons geen zorgen te maken. Don't worry. Don't worry, <laughs> be, vooral happy. Hey, Hé, voor dit uh, Het Regende Zon-tekst van uh, Remco Kampert. Ja. Uh, hoe is dat gaan? Ben je naar hem toe gegaan? met de vraag: mag ik dit gedicht voor jou, van u? Uh, op muziek zetten? Nee, of? zo is het niet gegaan. Nee? Uh, vorig jaar had hij zo'n soort jubileumjaar van de, het boek, Het Leven is Verrukkelijk. en ook zijn ja. hele penning. Rond zijn verjaardag was nog een uh, verrassing voor hem. En de verrassing was onder andere dat, dat eindelijk die tekst op muziek werd gezet. En die tekst had eigenlijk als titel uh, Denk het aan Jacques Prévert en Jozef Cosma. Dat zijn de schrijvers van Autumn Leaves of Le Feuille Mord. Mm -hmm. uh, en ik heb de eerste drie nootjes daarvan genomen. Ik heb allerlei verwijzingen daar naartoe. En het is een driekwart, een beetje Fransig. Een beetje erop... muziek achter. Ja, de opdracht ja. was maken muziek daarbij. Want hij had dan ooit geroepen ergens in een interview... dat het een echt een uh, tekst was voor een chanson-achtig nummer. Ja. En dat is nooit gebeurd. En volgens mij is het... Die tekst eigenlijk al heel oud, uit de uh, jaren 60 of zo. Ja, ik denk de dacht tijd dat hij in Parijs zat. Dus dat is de jaren 50. Ja, dat ja. <laughs> is waarschijnlijk een autobiografisch verhaal. Ja, en, uh, hij vond hij. Nou, hij was in ieder geval zeer ontroerd op de avond dat hij dat voor het eerst ja. hoorde. Ja, want het vroeg me inderdaad af. Wat, wat vond de, de, de, de oude kamper van, van deze versie? Ja, hij, hij vond, vond het, het erg mooi. Ja, ja hij ja. vond het erg mooi. En ik dacht, ja, ik vind het ook te mooi om te laten liggen. Dus ik heb het zelfs als titelsong gebombardeerd van een nieuwe CD. Ja, uh, ja en voor de rest dan, dan staat er veel. Uh, ja eigen werk. De muziek is sowieso van mij natuurlijk, maar ook veel teksten van Ilja Pfeiffer. En ik ga nog een keer vreemd met Harry Moelis. Ja, dat is een hele korte tekst ook. Ja, dat was ook ooit een opdracht. En toen dacht ik, hé, wat kort. Hoe kan ik daar een lied van maken? Ik kan het wel even spelen trouwens meteen Straks, ja, dat is leuk. ja Als klein dingetje nog. Als extraatje. En je noemde al Ilja Pfeiffer, die ongeveer jouw hofleverancier is. Ja, hij ziet ons een beetje als een Bouderwijn de Groot-Lennart Neig achter iets. Mooi, zie je dat, zelf, het goed, ook zo? <laughs> zie je dat zelf ook zo? Uh, ja, ik vind het wel een, mooie, een soort van uh, kernsamenwerking of zoiets. Ja. Ja. Een van de nummers uh, die je straks ook volgens mij gaat zingen dat is dat uh, Pipa Polderland. Hè? Dat, uh, ja. uh, een beetje over tegen de, het poldergedoe uh, in Nederland. Ik vind het meer tegen de verrechtsing mm -hmm. van Nederland. Of het ja. gedoe met. Maar dat je ja. je uit, vooral uit moet spreken, daar gaat het toch om. Ja, maar niet uh, zonder nadenken. Hmm. Het, het is uh, eigenlijk vrij genuanceerd. Van, ja. Je mag ook wel tegen het geloof zijn. Maar als je dat wel wil, voor wilt zijn, moet je dat ook vooral mogen. Weet je, alles mag, niks moet. Dat is de, de strekking. Een beetje een hippieachtig idee. Een beetje, en, een, een, een, een, beetje bijna een protestlied. Van, we, we moeten weer die ja. kant op. Dus kijk maar uit. Maatschappij <laughs> Met Pussy Riot ja. in gedachten. Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat ja. wou ik zeggen. Want daar heb je gisteren ook al over uitgesproken. Wat, wat, wat, dat houdt je bezig ook. Nou, het feit dat, die, dat de drie uh, jonge moeders, maar zangeressen... Ja, ook naar een werkkamp absurd, worden gestuurd. Ja. Uh, tenminste, als dat in Nederland zou zijn... zou je toch denken, hey, hallo. Uh -huh. ja. Maar in bijna heel veel landen op de hele wereld... is het natuurlijk, mag, mag heel veel niet... Ja. En dat is een slecht teken natuurlijk. Maar waarom vind jij dan... Uh, ben jij uh, de aangesproken persoon... of hoe, hoe je het ook wil noemen... om, om daar iets over te zeggen? Ik bedoel, het is ver weg, het is in Rusland. Um, ja, het zal weinig invloed hebben. Hmm. Maar uh, natuurlijk vind ik dat belangrijk... dat artiesten juist... Uh, ja, soms zelfs een mening... moeten verkondigen of mogen... die geven een beetje commentaar. Het is een Kunst is sowieso per definitie een reflectie ja. op de wereld. Ja. En, Gebeurt dat te weinig, vind jij? in Nederland? Uh, Nee hoor, ik vind ook helemaal dat niks moet en alles mag. Dus als niet iedereen zin heeft in zwijmelgedichten en romantisch. Dan moet er vooral ook zijn. Uh... dan moet je dat lekker doen. Yeah. Maar kijk, als er veel misstanden zijn in een land, tuurlijk mag je daar iets van zeggen. Um, en je bent ik, heller... in, in Nederland is ook censuur hoor. Ik heb dat ook gemerkt in de ja? tijd dat ik columns uh, schreef in een, voor het Volkswagen Magazine. Dat bijvoorbeeld dingen over het Koningshuis. Nou, dan vroegen ze toch echt wel van, mag dat eruit? Oh ja. Yeah? Ja, je mag niet de koningin beledigen. Je bent gesensibiliseerd vanwege verwijzingen naar het koningshuis. Dat mag ja. niet. Nou, dat hebben ze toch liever niet. Want waarschijnlijk hangt daar ook een boete aan of zo. Ik weet, dan... Maar dat moet je ook allemaal maar net weten. Ja. Ik weet wat, dat wat, wat had je dan niet. geschreven over het koningshuis? Dat weet ik niet eens meer. Gewoon een grapje of zo over Beatrix of zo. Ja, geen grapjes Doe, heb... over het koningshuis. Zeg, en ik, ik hoorde net dat je uh, uh, komend seizoen met het zuidelijk toneel uh, uh, op pad gaat. Je gaat, ja. gaat e echt het theater, maar niet dan met scapino, maar echt, Je gaat echt spelen, of wat? Ik denk het. Maar dat moeten we allemaal maar maar zien. We gaan een parallel show doen tegelijkertijd. Dus mm -hmm. het is heel grappig. Het hele theater wordt afgeven, Is in bezit van het zuidelijk toneel. Dus de ja. grote zaal wordt een stuk gespeeld. Dat heet To Be or Not to Be. Het is een erg leuk uh, stuk op basis van een film van Ernst Lubitsch. Uit ja. 1942, maar dat is een hele komische film. Nou, ook, ja, over politieke misstanden okay. ook weer, maar ook... Maar dat is in, weer, in ieder geval het, het komend seizoen pas. Ja? Morgen uh, ben je tot en met woensdag in ieder geval op de parade te zien. Ja, met Thuis bij Ellen, ja. met Ari de Ekster. Dat is mijn huisdier. Ja, dat, dat ook is ook nou jammer. Dan moeten we iets anders voorzien. Ik ja. wou je nog als, als huiskamer <laughs> vraag: hoe heet de extra <laughs> van Ellen... dan kun je namelijk die cd bieden. Andere Andere ja, volledige naam kan je vragen. Avro. <laughs> ja, verzamelen!